Banken moeten nog beter voorbereid zijn op toekomstige crisis, vinden de ministers. Acht Europese banken, waarvan vijf Spaanse, zakten in juli nog voor een tweede stresstest. Duitsland, Frankrijk en België hebben op de top in Wroclaw te vergeefs gepleit voor een wereldwijde bankentaks op financiële transacties. Een aantal landen vinden dat er te veel haken en ogen aan vastzitten. De bankentaks komt opnieuw ter sprake op de top van de G20, die in november in Cannes wordt gehouden.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 Buitengewoon opwindend, schreef de pers over Kathleen van Scapinoballet. 11 tot en met 15 oktober in de Rotterdamse Schouwburg. Speellijst op scapinoballet.nl Meer weten over hoge bloeddruk en nierschade? Ga naar neerstichting.nl Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. That's the speed of yellow.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 Ja, acteur Willem Nijholt staat deze week volop in de belangstelling. Zijn memoires zijn verschenen met bonzend hart. Het boek prachtige brief die hij schreef aan Hella S. Hazen. En daarnaast kwam er een DVD-box uit... met door hem zelf geselecteerde hoogtepunten... uit zijn omvangrijke carrière. Ik heb eerder deze week met Willem Nijholt daarover gesproken. En de eerste vraag die ik stelde... die box die is ruim, dat is ruim vier, 25 uur aan materiaal, die DVD-box. Dus je zou een soort Willem Nijholt-marathon kunnen organiseren. En de eerste vraag was van... ja, waar moeten de kijkers dan mee beginnen?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 Ik bedoel, uh, voor wat dat waard is, jammer dat u mijn gezicht niet kan zien. Dat maar, inderdaad bedoel... de uh, musical star en de, de ogen gaan ten ja, hemel. Hè? Ja, dat zegt toch helemaal niks. Beroemd, van Groningen tot Maastricht, roep ik altijd. En één keer herkent in Hasselt, ja, ja. In België? Doe maar. <laughs> maar... Uh... Ja, dan, dan, dan is er genoeg te zien van het gehuppel en gespring wat ik gedaan heb. En ik moet je eerlijk zeggen, nu ik dat na zoveel jaren... want het is al, ik ben 52 jaar in het vak... Uh, ineens dus dingen terug zag die opgescharreld zijn daar bij beeld en geluid. dacht ik, hé, hey, was ik dat? God. Nou, laten Jammer omdat we... ik mezelf niet tegengekomen ben, dacht ik toen even. Maar... Laten we bijvoorbeeld, dat, uh, dat, dat uh, fragment hebben we klaarstaan... laten we even een stukje van die huzaren gaan luisteren. Oké. Okay. Jij moet klappertanden, heb je tegen mij gezegd. dat die soldaat bij was. Ik heb ook mijn eer gevoelens. Ik zal niet klappertanden. Ik zal de ritmeester recht in het gezicht kijken. En als hij dat dan ziet, dan zal hij zeggen dat is een man. Goed dat je het zegt. Want mij heb je het nooit bewezen. Verwijt je me soms dat ik je gerespecteerd heb, hè? Heb jij jezelf zo'n beloofd aan die soldaat om Pietro te redden? Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Er zijn mannen die de moeite waard. Uitvluchten! Die soldaat valt in je smaak. En dat durf je niet te bekennen.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 Molto passionato. Dat wou ik zeggen. Want uh, er wordt wel eens gezegd van vroeger ging ik alles langzamer. Nee, maar dit is van een tempo. Nee ja. hoor, dat is niet waar. Hm. Dat is niet waar. Bepaalde dingen wel. De stille kracht ging slomen en langzamer dat hoorde. Maar uh, Walt, dit was ook Walter van der Kamp. Die, de die, gezet, ja. Ja, ja. die zat toch wel op niet op snelheid, maar op tempo. En dat is aansluiten. En, en vaak denken mensen moeten tempo maken. Dus dan gaan we. Dat had ik een beetje. Het was mijn allereerste rolletje, en het was live. Maar het is ooit opgenomen op teletext of tele, tele, tele, uh, telefilm of zo. He, uh, dat had een bepaald woord en dat wist je gewoon niet. Want je dacht, het gaat er live uit. Mm -hmm. En ik weet nog, als je, als je, als je het gaat zien... dat uh, ja, Ik weet het moment dat ik naar de monitor stond te kijken... met Ellie Ruimschotel, die mijn, mijn vrouw speelde. We stonden te kijken en toen zei ze tegen mij... Daar hoor jij te staan op die monitor. Uh -huh. Toen had ik godsamme bewaren, ik moet in niet scène. Toen ben ik helemaal onder de tafel doorgekropen. Want het ging live. Yeah. En uh, ik, ik, ik had daar bij die tafel de mandoline moeten spelen. En je hoort die mandoline, maar je zag niet wat. Toen ben ik onder de tafel gekropen. Soort, soort met playback. Die mandoline. Ja, precies, playback-mandoline. Yeah. Onder de tafel gekropen met die mandoline. En langzaam tevoorschijn gekomen. <laughs> Jongen, je stond af en toe te kijken. Want ook de camera's gingen wel eens uh, hoe heet dat uh, nou ja de fout in en ik herinner me dat we uh, een, een, een zo'n lukt zo'n zo'n achtig stuk speelden en dan moest een meisje in de regen staan en zij zou in close-up in die regen staan en achter haar stond een keukentrap met de techneut, met een gietertje. Die is zo vrij en, dat en dat shot werd iets te ruim. dat shot werd iets te ruim. En dat was zo leuk, jongen, ja, echt waar. Ja. Maar goed, we hadden het over het boek. Ja, nou, en op, zo. Nee, over de, over de wat, box. We hadden het over de box. Ja. Dat, dat moet, het moet wel, ook wel confronterend zijn... om zo'n jonge, uh, jongen ineens terug te zien op een leeftijd van 77 inmiddels. Ah ja, het is heel confronterend af en toe...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 En dat werd destijds gewoon niet opgenomen. Ik heb Romeo gespeeld. Romeo Julia Ariel in de Storm. En, en, en nog meer Shakespeare rollen. Uh, uh, Salieri in Amadeus. Amadeus natuurlijk. Ja, ik bedoel. Maar dat is, nou ja, wat Bens van den Berg destijds is ooit tegen me Hij zei: jongen, wij toneelspelers, wij spelen met rook. En rook lost op. Ja. En dat, uh, dat vind ik wel een hele goede. Dat moet, dat moet dan tegelijkertijd ook wel... Uh, het, het jammere zijn, als je het zo mag zeggen. Want mm, ja. u heeft u zelf altijd wel een toneelacteur genoemd vooral. Ja. Ja. En ja. juist dat toneel is nu eigenlijk... is een beetje ja, ja. aan het uitgewist worden. Maar ja. dat komt ook omdat dat niet bewaard is gebleven. Maar er zijn momenten dat je kunt zien dat ik in wezen een acteur ben. En ik denk dat ik daarom ook goed was in een musical... omdat ik...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 Uh, er is één fragment van. Mm -hmm. uh, uh, uh, want uh, de kwaliteit... Uh, televisie was iets te nuffig daarvoor. Willem Nijholt, dat is toch een springer. Is dat uh, zo? Ja, een beetje wel. Als je musical doet, dan kom je toch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 En die, uh, dat is oorspronkelijk ook iemand die de toneelschool gedaan heeft. En uh, uh, als acteur en ook als uh, regisseur. Mm -hmm. En uh, we kunnen rustig zeggen dat hij als acteur gewoon niet op zijn plaats was, maar als regisseur wel. Hij maakte wel mooie televisie en hij durfde ook. Want zo'n stuk als, als de, de Electra, dat is ontzettend veel tekst en daar moet je naar luisteren. En ik... Ja, tegenwoordig zou dat niet meer gemaakt kunnen worden... want je moet nu met one-liners komen. He, snelle zinnen en uh, veel tekst. Ja, dat gaat vervelen. Ja, je moet er naar luisteren. We gaan ja. even naar een klein stukje luisteren. Ja. Wat ben je nu? Gewoon een lijk. Meer niet. We hebben er samen heel wat gezien, mijn vader. vol. staat doodstaatje. Dood past de mennen's. Je leek altijd al op een standbeeld van een eminente dode. Zittend op een stoel in een park of op een paard op een stadsplein. Over het leven heen kijkend zonder een teken van herkenning. Het doodzwijgend. Alsof leven onfatsoenlijk was. Je deed geen moeite met te leren kennen toen je nog leefde. En ik geloof waarachtig dat we vrienden zouden kunnen zijn nu jij dood bent. Ondanks het ontbreken van het beeld. Hè, blijft, ik vind het, het blijft wel overeind. Ja, maar het is ook verstaanbaar. <laughs> Sorry dat ik het zeg, want dat, dat is een groot probleem op het ogenblik hoor. Een soort uh, makkelijk zat van manier van praten. En zo, ik zag een, een, een, een, een, een nieuwslezer die het over de Braziliaanse regering had. En ik denk ik, ja, het is toch Braziliaanse. En ik, ik bedoel, puntig en spits is niet meer bij. Maar uh, je moet ook, ook niet vergeten dat ik daar een monoloog interieur had, eigenlijk. Want ik sta bij de doodskist van mijn vader. Hè? De, uh, te praten tegen mm -hmm. de kist, de afscheid ja. te nemen van zijn vader. En, uh, hij haat zijn vader, maar hij heeft ook, die, die rol die ik dan doe... altijd verlangd naar erkenning van zijn vader. En ja, dat hoor je er wel in, ja. denk ik. Als, als je toneel speelt, uh, ja. dan moet je een geheim hebben. Dat, is, dat wordt ja. al gezegd. Ja. Toch? Ja, ja. Uh, dat ging dubbel op. Want... Ze zeiden het in, te, in, in twee betekenissen. Ze zeiden het ook van bijvoorbeeld, uh, ik roep maar wat een meisje dat van de toneelschool komt en heel veel spaties had... want vaak hebben die kinderen dat uit onzekerheid... en die het echt niet waarmaakt, dan zeggen ze... ja, ze heeft één geheim. Hm? Ze kan niet spelen. <laughs> maar dat, ik bedoel dat andere geheim. dat Je, je, je moet iets dat, ja, in je maar, hebben waardoor mensen denken... Van, ja, en dat is je interessant. weet niet wat dat is. Ja? Maar, ik zat eens dus een keer in de, in, de, in, in de schmink... voor een, een Eurovisie-uitzending. Uh, en daar zat Bibi Andersen naast mij. En dat is een prachtige Zweedse actrice En beeldschoon. En dan kwam ze naast me zitten, in de, in de stoel. En ik keek haar aan. En zij keek mij aan. En ik, ik dacht, wie is dat? Een beetje een boerentrientje met de bukkeltjes en zo. Niet zo'n erg mooi. En ze werd opgemaakt en opgemaakt en opgemaakt. En ze komt voor de camera. En het is een beeldschoon mens. Ja, dat komt van binnen. Maar dat, wou ik zeggen, uh, dat moet je hebben. Ja, maar dat geheim kun je dat op televisie ook uh, in stand houden. Lukt dat? Uh, Als je een goede regisseur hebt, wel. Hele goede regisseur praat met je en die vertelt... kijk, je bent nu zo in beeld, dus hou het klein. Denk alleen maar, begrijp je? En uh, uh, in het begin, <coughs> die televisiestuk in het begin... we stonden toneel te spelen, begrijp je, in, yeah. op de vloer. Yeah. We stonden voor de... Ja, ik was niet anders gewend... dan dat grote donkere gat... En uh, expansie geven naar het balkon. Toe. Zodat ze achterin de zaal het ja. ook nog konden verstaan ja. en zien. En, en, ja. en je hoort ook dat het, en dat, en dat stuk uit de Huzaren, dat het veel te veel gesproken is enzovoort. Maar ja, dat moet je hm. om verstaanbaar te zijn in de zaal. Dus er was nog geen opleiding op de toneelscholen in filmspelen en, en, en televisiespelen. Die is er nu wel. Hm. En dat vind ik wel goed, omdat je natuurlijk toch. Uh, er rekening mee moet houden dat dat oog ook kan doen als je in beeld komt bij hem. Die camera kan verliefd worden op mensen, op, op, op een talent. Op camera een... loves you. Ja. Houdt de camera van Willem Neiholt? Weet ik niet. Ik geloof het niet. Ik heb niet, wij, niet veel films gemaakt. En ik denk dat dat, dat dat ook de reden is. In de film Havenk ze ja. ook er heel goed uit en zo. Ze zelfs ook... een kalf voor gekregen. Heb ik een kalf voor gekregen? Nou, ja. ik zei je vertellen dat na nou, afgelopen rijk te gooien tegen me zei, heb ik ook gehad. En daarna heb ik vijf jaar lang geen rol meer gespeeld. <lacht> dus stel niet zoveel voor. Uh, hij staat ook met mij thuis als stop voor de deur. Een, een tussendeur die alles maar openwaait. En dat nee, is prima daarvoor. Ik stoot wel eens meteen en denk ik, oh ja, god, dat was een persoonlijke triomf. Had u meer films willen doen? Nou, ik heb nooit echt zo de tijd gehad. En ik moet je eerlijk zeggen dat... Having was dus echt zeven weken filmen. En verder heb ik in films gezeten met tien draaidagen hooguit... of zeven draaidagen of zo. En ja, dan had ik daar toch leukere herinneringen. Met Having, op een gegeven moment, ik had iets van... ik zit nu alweer uh, een, een, een uur of vier tussen de kostuums te wachten... tot hm. ik op mag... En, ja, ik ben, ik ben iemand die het toneel op moet lopen en, en, en een, een vreemd leven in moet stappen en daarmee bezig zijn. En ook, ja, dat, dat, dat levend op een toneel staan en die zwarte zaal met vage koppen die je kan herkennen naar je toe ziet kijken. Of, ik bedoel, het is, het, is, het is echt vechten dan soms wel. We gaan naar de musical. Oh, kijk. Kijk, waar sommige mensen die marathon mee zouden beginnen... omdat ze een musicalfan zijn. Ja, ja. Uh, wat we bijvoorbeeld vinden op de DVD-box is uh, foxtrot. Maar dan foxtrot ja. achter de schermen. Ja. En dat zijn natuurlijk dingen waar je uh, als, als uh, okay. doorsneekijker nooit uh, nee, de gelegenheid toe krijgt. En ik ben zo blij dat Ben, mijn vriend... <coughs> dat zijn de opnamen van de allerlaatste voorstelling in Alkmaar... En uh, John de Klanen was uh, zeer gefrustreerd over uh, televisie. En de producent, is de producent ja. John de Kranen, die toen nog leefde. Ja. Had verboden nadat hij had gezien... wat uh, een, een, een regisseur, ik, weet, ik geloof Nico Knapper... van een fabuleuze theatervoorstelling op televisie had verknoeid. Want ja, uh, dat ging nou eenmaal niet. En toen heeft hij gezegd, en Annie Smit zei het ook... mijn Voorstellingen komen niet meer op televisie, want er blijft niets van over. Mm -hmm. Dat moet in theater en graag in Carré gezien worden. Dus, um, um, dus opnames zijn er niet van? Opnames zijn er niet van. Maar Ben heeft toen stiekem. In een loge en een beetje lopend door uh, de, de, de, de achterkant van uh, dat uh, Alkmaarse theater. Stiekem door door polen, gordijnen enzovoort, uit loges en op de balkon... opnames daarvan gemaakt. Daar zijn we zo blij voor. Om, want er is niet één... echte kleuropname. Alleen de opening. Die heeft de vaarhuis gedaan. Mm -hmm. Maar dat was op, in een totaal andere... Maar dit is dus de... echte voorstelling van Foxtrot. In kleur. Ja, dit is wat we dan gaan horen. Is een, is een stukje achter de schermen. Volgens mij geeft u daar zelf een commentaar bij. Oh? Ah, Suze Broks, in de kleedkamer in Alkmaar. Uh, laatste voorstelling van Foxtrot, de allerlaatste. Hier ben ik, kleden met haar samen en met Gerrie samen. En uh, het is waar. <laughs> Moet je even opletten wat Suze nu doet. <laughs> ja, Die controleerde altijd even van tevoren of mijn zaakje wel goed zat. Anders dan kon ik niet op, zei ze dan. Nou ja, het was lachen en uh, het is waar, hoor, dames en heren. Het is één, één vieze seksbende achter het toneel, maar niet heus. Nou, hier zit uh, uh, Gerry van der Klei en die speelde een ja, toneeldiva. Een, uh, een zangeres die een, een, een duo vormde met uh, mij, Jules. En uh, Suze, die je net hebt gezien, die speelde dienstmeisje. Dit zijn dus drie hoofdrollen uit die uh, vokstad. En ja, de dames nemen nogal tijd om zich mooi te maken. En bij Gerry ging. Veel op en aan. En uh, ja, je ziet hier dat ze met de wimpers bezig is en ze begint langzamerhand. Ja, zien. ja. Nou, ja. dat ja. gaat ja. maar door. Mooi is dat het soort ja. biljartcommentaar bij je Ja, ja, ja, wat ja, ja, was, ja, was, Nee, nee, dat is ook gewoon omdat het natuurlijk op 8 mm was opgenomen. Stomme film, zo Stomme weer. film. Ja. En Arjan Dolaar, moet ik zeggen, dat is werkelijk een, een, een meester. Die heeft dus die fragmentjes allemaal samen ge, ge, gesoldeerd... en ook dat een, echt een geluidspan ondergezet die mm -hmm. praktisch klopt. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk heel moeilijk. Van, van de plaat waren die liedjes wel te zien... En, uh, ja, er zitten hele stukken bij die dus echt anders in Heel saai. Oh. Maar je ziet wat een prachtige productie dat was. Ja, ja, ja. Het, zei, het is en maar dat, tien minuutjes. En maar, dat is het, het is goud materiaal natuurlijk. je wil helemaal geen reclame maken voor de nee. DVD-box. Maar het is natuurlijk ja. ontzettend leuk om, om in, de, in de kleedkamer te kunnen kijken. Absoluut, ja. ontzettend leuk, ja. ja, ja. ja. Um, waar wel opname van is, is van cabaret. Ja. Van de, bijvoorbeeld de opening. Ja. Waar, waar je waar ja. Mister, uh, Master ja, ja. of Ceremonies bent. Ja, ja.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 Het gaat over de man die dus de, de, de Duitse code mm -hmm. verbroken heeft. Ja. Zodat Engeland bespaard is gebleven door duikboot uh, aanvallen. En uh, ja, het is een prachtig stuk. Het ja. zou nog ja. eerst gespeeld moeten worden. Maar... Misschien wel, wel uw meest dierbare rol. Ja, ja, ja, jawel omdat het weer een homoseksueel was en uh, omdat het echt een, een, een stuk was waarin dus duidelijk werd dat iemand die geniaal is en Engeland redt en het, de hoogste onderscheiding krijgt die hij heeft, uh, door de mand valt als homoseksueel en dan maar zelfmoord mag plegen, want opruimen die hap. Ja. Begrijp je? Overigens geen opname van, van verbroken code nee. in, in de DVD-box. Nee. Dat is dan wel nee. jammer. Nee. Hij bestaat wel, maar heel slecht achteruit de zaal ge, gefilmd. En ja. ja, dat kan je op een DVD-box nee, nee. niet zetten. Miss Saigon hebben we wel. Even een klein stukje laten hmm. horen. Het ziet er heel simpel uit allemaal, maar het is, ik loop echt te tellen. Nog, hoor. Ik bedoel, dat gaat op een gegeven moment over. Dan gaat het in je systeem zitten, maar ik loop echt gewoon te zingen en te tellen onderwijl van die pasjes. Dus het zijn allemaal hele kleine pasjes. Het ziet er simpel uit, maar het is reten moeilijk.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 kom je nooit uh, meer vanaf. Kom je nooit, ik... nooit meer. Ook, ook vreselijk zeker. Ja, ik kom oude mensen tegen en die zeggen van... Hallo, weet je nog wie ik ben? <laughs> en dan zeg ik, nou, Treesje heb ik herkend. Dat was lekker Indisch, meisje met vlechten. Ze ziet er nog zelf uit. Oh. Maar ik roep roepte maar... Het zal wel weer van oebelen zijn. Ja hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben ook reunieën. Kijk eens aan. Die worden ge georganiseerd door een van de meisjes uh, uh, uit de club. Ria Tamma. Nee, maar goed, dat staat er dus op. Het uh, tv-werk natuurlijk heel veel... Uh... Maar wat, wat, ik, wat ik vooral mis, of wat ik mis, moet ik zeggen... Ja. dat is uh, de aflevering van Villa Veldorf, waarin u zo, samen ja. met Helle Hazen dat zat. vind ik ook jammer. Op een of andere manier, kijk, ik ben erbij betrokken geweest... maar ik heb niet zelf alles uitgezocht... En uh, dat is op een of andere manier ja. tussendoor gekomen. Want die, ik... die ontmoeting namelijk met Hauser ja. is heel belangrijk voor u die geweest. Die is heel belangrijk voor me geweest, absoluut, ja. ja. Daar is dit boek ook uit voorgekomen. Het gekomen. boek wat hier ook ligt ja. met, met bonzend hart. Dat ja. zijn memoires, dat zijn brieven aan Hellehazen. Ja, nou kijk, het, het, het, het, het is gebeurd door uh, Velderhof. Um, natuurlijk kende ik haar werk al van tevoren. Ik had, op de toneelschool moest ik een Romeo spelen... Of tenminste, moest. Maar dat was een opdracht. Een scène uit Romeo, de balkonscène. En begin mm. maar. Nou, je begint met... Maar ziet wat licht breekt door het venster, ginds Het is het oosten daar en Julia's de Zon. En ik zou dat wel even doen. Johan Violet, die zat een checkie te draaien. Dat was een fantastische acteur. En, en een wat oudere man. En ik uh, stormde die vloer op en riep... Maar ziet wat licht breekt door het venster, ginds Het is het oosten daar. Ik dacht Shakespeare. Pak uit waarop Johan zijn checkie rolde en zei, ja, ja, ja, mooi, luid en duidelijk. Maar ik denk niet dat jullie op het balkon komt. <lacht> <lacht> ah, hij zei, man, je pakt veel te veel uit bovendien. Je staat midden in de nacht in de tuin van de vijanden die je wel eens... Hè, zouden kunnen vermoorden. Ja. Die gaat niet staan spreven, je moet uh, lekker... Nou, dat, dat is zo'n goede les voor me geweest... En, toen zei hij tegen mij ook, lees de scharlakenstad van Haase. De scharlakenstad. Speelt in de Renaissance, in de tijd van Romeo, weliswaar in een andere stad. Niet in Verona, maar hij zei, dan proef je de mentaliteit. En ze heeft zo goed die tijd opgeroepen. En mm. ook in, in, in emotie en in taal...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 Het is prachtig om te lezen. We hebben geen nee. tijd om het daar uitgebreid over nee. te hebben. Maar nee. laten we in ieder geval zeggen dat de combinatie Willem Nijholt, een carrière in beeld, de DVD-box, 10 DVD's, ruim 4, 25 uur. En Willem Nijholt met d'art. de brief aan Hella Esahzen, uitgegeven bij Quirio. Dat het wel een mooi compleet portet is. Ik heb ook het gevoel dat ik nu het graf in kan. Nou, doe do dat nou maar niet. Nou. Ik moet je zeggen dat ik wel eens s morgens in bed lig en denk, als dood zijn, lekker slapen is in zo'n warm bedje onder een dekbed. Hmm, dan wil ik dat wel. Niet uh, wat mensen geloven dat je in het weer iedereen tegenkomt. Dan moet ik denken aan Marlene Dietrich, die werd geïnterviewd door uh, Buitenbeeld overigens. En die zei ze ook van: uh, Denkt u nou dat u in het hierna En dan zei ze Al die leute weer zeeën, kwaads, riep ze toen dus en dan dat dacht ik ook, weer tussen al die mensen zitten. Nee, dat hoeft niet voor mij. Willem Nijholt, bedankt. Ja. Dat is Willem Nijholt, eerder deze week opgenomen. Opium televisie dus vanavond vijf uur voor half elf op Nederland. met meer Willem Nijholt, mensen in zijn omgeving. Eh, nog even twee tips. Eh, vanavond nacht van de poëzie in Utrecht in de, in de, de stad Schouwburg. En morgen de Drinse Blues Opera hier in Carré. Volgende week zijn wij er weer ook in Carré. Vanuit de Amstel J met Opium. U bent van harte welkom om de uitzending live bij te wonen. Opiumradio.nl is onze site. opium@avo.nl voor reacties. Straks hier het Sportforum met Robert Meder. Fijne zaterdag en zondag nog.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 Minister De Jager zei eerder dat de cijfers te onzeker zijn om openbaar te maken. De top van Europese ministers van Financiën in Polen heeft bijna niets opgeleverd. Iedereen was het er al over eens dat de financiële positie van de banken versterkt moet worden. Maar hoe is onduidelijk gebleven? Duitsland, Frankrijk en België hebben op de top tevergeefs gepleit... voor een wereldwijde bankentaks op financiële transacties. FNV Bouw heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Grote meerderheid van de bondsraad was voor de afspraken... weder gemaakt door werkgevers, werknemers en de overheid. Die 19 bonden zijn de twee grootste en een kleine tegen. De woordvoerder van kolonel Gaddafi zegt dat bij NAVO-aanvallen... vannacht op Sierte meer dan 350 burgers zijn omgekomen. De NAVO benadrukt dat alleen militaire doelen zijn aangevallen... maar gaat de claim van het Gaddafi-kamp toch onderzoeken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hoensta. Op veel plaatsen in het land regent het nu. In het westen zijn het vooral buien die overtrekken. In het zuidoosten begint een regengebied zich uit te breiden. En dat is ook het beeld voor vanavond en vannacht. Op veel plaatsen buien of regen. In het zuidoosten kan het toch behoorlijk tijdje doorregenen. En er staat ook vrij veel wind, windkracht 3 tot 6 uit het zuiden tot zuidwesten. De temperatuur die, die neemt af naar een graad of 11 vannacht. En uiteindelijk gaat ook de wind een klein beetje liggen. Zwak aan zee en op het IJsselmeer windkracht 4 tot 5. Morgen is het wisselvallig weer met geregeld buien... maar ook droge perioden met opklaringen. Morgenochtend is het in het binnenland droog. In de kustprovincies ontstaan vooral regen- en onweersbuien. En ook is er kans op hagel. Morgenmiddag ook verder landinwaarts enkele buien. De temperatuur komt niet verder dan een graad of 15. Morgenochtend zuidelijke wind, in de middag uit het zuidwesten... in het binnenland matig, windkracht 3, IJsselmeer matig, mogelijk 5... Uh, mogelijk windkracht 5, aan zee, windkracht 5... en bij buien zijn ook stevige windvlagen mogelijk. Maandag zijn er opklaringen en op een enkele bui na is het dan droog. Het wordt dan een graad of 17. Dinsdag en woensdag is het onbestendig met veel bewolking en nu en dan regen. De tweede helft van de week lijkt droog te verlopen... met een aangename temperatuur van een graad of 18. A ah, en de viel eens op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Laren 2 kilometer en de A27 Preda Gorkum 3 kilometer tussen Hank en Werkendam Langs de lijn met Robert Meder Goedemiddag, Kruif botst met zijn mede-commissarissen bij Ajax. Het begin van de Champions League, de Europa League, de US Open en het WK-wielrennen. Allemaal onderwerpen die op de rol staan voor het Sportforum. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En u kunt meepraten door te mailen zoals gebruikelijk naar sportforum.nos.nl. Nog een keer sportforum@nos.nl. Opnieuw vanmiddag natuurlijk drie gasten. Jaap de Groot, jouw sport van de Telegraaf. Uh, Oud-hockeycoach Mark Lammers en natuurlijk uh, Tom Boots. Ik wil bij Mark Lammers en uh, Jaap de Groot beginnen. Mark, goedemiddag. goedemiddag. Uh, compliment aan uh, jou en ook aan uh, degene die naast je zit, uh, Jaap de Groot. Want er waren twee files, hoorden we net, in Nederland. En volgens mij hebben jullie allebei. Die, allebei, ja. die, hadden allebei. <laughs> die komen echt net binnenlopen. Dus uh, complimenten dat jullie het gered hebben. Wat is jouw moment van de week, uh, Mark? En voor mij is het al een paar dagen geleden, maar was het toch VVV PSV die vijf minuten na rust. Uh, dus je ziet hoe het ene team zeg maar, uit zo'n rust komt, uh, agressief, fel uh, op de bal. En het andere team, wat uh, ja, gewoon schrikt en uh, in één keer twee tegen krijgt. Ja, 2-0 voor 2-2. Ja. Uh, ja, precies. Dankjewel, Jaap de Groot. Welkom. Ja, uh, mijn moment van de week is het bezoek dat uh, Johan Cruijff en Tjöler Ling met uh, Jonk en Bergkamp aan de andere leden van de raad van commissaris bij Ajax uh, brachten. En waarbij ze eigenlijk de symboliek daarvan vond ik... dat uh, het, het uitgestraald dat sporters het kaas niet meer van de brood laten eten. En uh, ja, dat vond ik, uh, vond ik heel sterk, ook pas in deze tijd. Gaan we maar zo over doorpraten. Ja. Had je al verwacht waarschijnlijk. Tom Bout. Mijn moment van de week is ook over voetbal... maar uit het perspectief van een coach praat ik nu. Frank de Boer maakte de opmerking van de week... De spelers moeten positieve arrogantie uitstralen. En toen dacht ik, wat is dat nou precies? En ik ben een tegenstander van arrogantie in het algemeen. En is dat een substituut voor de Amsterdamse bluff of iets dergelijks? Positieve arrogantie ben ik in ieder geval tegen. We beginnen met uh, de situatie bij Ajax. Het uh, blijft toch wat onrustig daar. Uh, nadat een delegatie bij Cruijff in Spanje op bezoek is geweest een paar weken geleden... toen waren alle plooien weer glad gestreken. Uh, deze week was Cruijff vervolgens in Nederland. Uh, er moet volgens hem nog veel gebeuren om Ajax beter te maken. Ja, we zijn ermee bezig. Alle, alle onderdelen, of een, veel onderdelen lopen al. Maar het zou nog uh, veel sneller kunnen, veel beter kunnen. Want ja, sport er nood geen tijd. Nou, er moeten dus mensen zijn die dus uh, voorgesteld worden. En die dus uh, het kunnen. Want het is natuurlijk een, uh, een hele moeilijke baan. Dat op de eerste plaats. Er moeten uh, vrij veel dingen veranderen. Dus het is, het is geen makkie. Het is geen makkie. Het is, het is een moeilijk iets. Johan Cruijff over de situatie bij Ajax. Uh, je, je geloof, mag ik bij jou beginnen? Jij zei net wat jouw moment van de week. Je zegt, uh, sporters laten niet meer met zich zolken. Je het een beetje toelichten? Nou, er zijn op een gegeven moment... Uh, Aanvankelijk was de bedoeling dat uh, voor 1 juli uh, Ajax een directeur uh, zou benoemen om door te kunnen pakken. Uh, en het hele proces wat uh, via de revolutie in gang was gezet... om daar uh, een vervolg aan te geven. Nou, als door uh, de, de actie van, van vier commissarissen is daar een stok voor gestoken. We zitten nu bestuurlijk in een, uh, in een impasse bij Ajax al uh, drie, vier maanden. Bedoel je een stokje voor gestoken omdat die vier... Nou, die hebben we gezegd, tegen link voorstel, willen we niet. We hebben tegen de, kandide, de, de, de, de, de, de, de, de door Kruijf voorgestelde kandidaat gestemd. Uh, daar rezen nogal wat vragen over... Ja, en wat, wat ik begrepen heb, is daar twee, drie maanden lang... Heb, wordt daar geen antwoord op gegeven. Het is even kort door de bocht. Het, het, het, het, het waarom van Ling en Kruijf uh, en wordt simpelweg uh, beantwoord met daarom. Nou ja, dat is niet meer van deze tijd. Mark Lammers? Nou, ik, kijk, je gaat natuurlijk uh, zijn commissariat de rol aan. Uh, en dat kun je ook als een team zien. Uh, ik vind dat ze met, met z'n vijven veel duidelijkere afspraken hadden moeten maken. Van luister, hoe gaan we het doen? Wie bepaalt wat? Wie bepaalt technisch vlak? Wie het commerciële? En dan moet je ook iemand het vertrouwen geven. Uh, en dat is al onduidelijk. Ze zijn al heel onduidelijk begonnen daarin, denk ik. Uh, het is net een team. I iedereen moet zijn krachten gebruiken. En krijgen we op technisch vlak gewoon veel verstand. Maar... Het team moet veel beter zijn. En, uh, en, en ja, dat kan niet bestaan uit één speler. Maar dan moeten uh, die vijf commissariaten die moeten gewoon veel duidelijk op één lijn zitten. Maar ja, er was toch een afspraak met Kruijf. hij zou uh, een, geen veto-recht, maar wel een grote stem krijgen in de aanstelling. Nou, van de dat is natuurlijk in het voortraject behoorlijk wat misgegaan. Er zijn buiten het feit dat ze... Daarna nog een paar keer in Barcelona zijn geweest. Zijn ze in eerste instantie met, uh, met, uh, zijn ze twee keer in Barcelona ge geweest. om te praten over de, de invulling van commissarissen, bestuur. de, de poppetjes voor de posities binnen de club. Daar zijn, zijn niet alleen de mensen van de naar mee, mee geweest. maar ook mensen het ja, Michael van Praag, Arie van Os, ereleden. En ja, het lijkt mij dat daar heel duidelijk is gesteld. Ik weet al tien jaar dat Johan Cruijff zijn wens is om. Een, een sporter aan de leiding van van Ajax te hebben. Dat, dat, dat, dat, dat is in feite zijn, zijn speerpunt in zijn, in zijn hele visie. Zet een sporter moet die, moet die club leiden. Nou, als je daar twee keer geweest bent... dan weet je dat daar zijn, zijn, zijn prioriteit ligt. Hoe kan het dan gebeuren dat, dat, dat er dus een kandidaat komt... die uit de voetballerij komt... die ook aansluit met de, met de lijn die hij ook bij Barcelona gevolgd heeft... dat hij Amor en Guardiola verantwoordelijk maakte voor de jeugd... dat zijn dus Bergkamp en Jonk... Uh, Rijkaard uh, verantwoordelijk uh, voor het eerste elftal, dat is nu Frank de Boer. En de rol van Birkier Stein, kun je dan zien in de rol van Ling. Nou, dat, dat was voorkomen logisch. Nou, hoe kan het dan gebeuren dat, dat de kandidaat die dan voorgesteld wordt, gewoon wordt, wordt afgeserveerd? Dan heb je dus blijkbaar niet goed gecommuniceerd met de vier commissarissen die je daarna benaderd hebt. Maar die hadden moeten weten. Luister, de eerste vraag. De, de eerste stelling die je op een bord had moeten leggen: was: luister, je kan wel komen. Maar hou rekening mee. Dat we dit en dat hebben afgesproken. en dat Johan Cruijff wel degelijk het boegbeeld is. van het proces wat nu gaande is binnen Ajax. Ja. Nou, het boegbeeld is wat dat betreft. Uh, ondergeschikt gemaakt aan. Ja, er is, een, er is een stemming gekomen. En dat is natuurlijk al, al bizar dat het überhaupt gebeurd is. Maar het feit wat Mark zegt. dat de homogeniteit binnen de Raad van Commissarissen. Uh, er blijkbaar dus ook niet is, is natuurlijk nu ook al uh, feilloos blootgelegd. Ja, nou, dat is dus duidelijk. Ja, wat, wat inderdaad, wat jij ook schetste. Uh, ik weet dat toen de, de, de samenstelling van de Raad van commissarissen bekend werd... dat Kruif meteen zei, wacht eens even... we hebben een, een ledenraad gehad waarbij spelers naar binnen zijn gekomen. Het is een, nu een soort van idee om spelers wat meer in de bestuurslaag van Ajax te introduceren. We zouden drie om twee hebben. En hier zie ik twee sporters tegen drie specialisten. Hoe kan dat? Dus tegen hem gezegd, nee, maak jij nou niet, maak je geen zorgen. Want de post technische zaken is gewoon jouw pakje aan, en jij beslist gewoon hoe of wat. Ja, maar was... pakje aan of een grote stem hebben, is natuurlijk wel wat anders. Jouw stem is beslissend. Nou, Hij was ook de enige die een lijstje kon invullen met kandidaten. Hm. Dus dat was al duidelijk zat. Kijk, en achteraf gaan ze roepen, want dat is sinds twee, drie weken... zweeft ineens het verhaal rond, van ja, wij vinden... dat een directeur niet alleen technisch, maar die moet ook met zakelijk... En dit, maar dat is achteraf. Dat was niet in eerste instantie. Dat is een soort alibi-vorming na twee maanden dat je, als je niet uitkomt. Tom Boot, wat vind jij van de hele situatie? Nou ja, er is voor de buitenstaande geen touw meer aan vast te knopen. En wie ook hoort. Voorstanders van Cruijff hoor je en dan zeg, denk je heel erg logisch. Tegenstanders van Cruijff denk je ook heel erg logisch. Wat is maar, dan heel erg logisch van de tegenstanders? Eh... Uh, nou, dat ze bijvoorbeeld kritiek hebben... dat Kruif met Tjöllerling op een besloten vergadering komt bijvoorbeeld. He? Nou ja, goed, zo zijn er hm. wel meer. Maar ik wil eigenlijk even ingaan... en daar kan ik me iets uh, uh, bij voorstellen bij de argumenten. Jij zegt waarom, daarom. Hm. Zo ging het eigenlijk. Want de argumenten van ten haven, en dit heeft hij letterlijk gezegd... de criteria om iemand aan te nemen als algemene directeur... zijn kennis, ervaring, stijl en uitstraling. En kenniservaring had hij... en heeft hij. En stijl de uitstraling is hij eigenlijk op afgeserveerd. Nou, dat zijn zulke subjectieve begrippen. Dan krijg je al natuurlijk altijd ruzie onderling. Vooral, en daar heb jij net even gezegd, Jaap... dat, en ik weet niet hoe ik dat moet interpreteren... bij een aanstelling van een technische man... krijgt Kruif de doorslaggevende stem. Wat wil dat dan zeggen? He, dus... Te alle tijden, als ik zo redeneer, had Tjöllerling moeten komen dus. Maar dan kun je je dus afvragen, Mark Lammers... Uh, wat de rol nog is van die overige vier... Nee. Als, als, als Cruijff dus in feite uh, uh, de beslissing dan mag nemen... wat is dan de rol ja, van nee, de Technische zaken, We nee, ja, te Beperk sorry, ons even tot, tot de aanstelling van Ling in deze. Ja, maar een voetbalclub heeft natuurlijk dus net een, een groot bedrijf. Is het. Weet je, je hebt verkoop, je hebt inkoop, je hebt uh, scouting, je hebt jeugdopleiding. Maar je hebt ook een commerciële tak, je hebt sponsoren. Er zijn heel veel dingen te bekijken. Maar als jij Cruijff binnenhaalt, dan haal je hem niet binnen... voor uh, sponsors uh, te benaderen. Nee, dan haal je hem binnen voor technisch beleid. En dan moet van tevoren... Had een veel duidelijker plan moeten zijn. Luister, dat betekent ook dat jij gaat bepalen wie uh, gaat het technisch beleid doen... en wie gaat uh, dat doen. En je had met elkaar denk ik moeten spreken meer over... luister, eerst over profiel praten. En vanuit profiel gaan we kijken welke mensen zijn geschikbaar. Dan hadden ze met z'n vijven kunnen spreken... en niet eentje komt eraan met ik heb die naam, ik heb die naam. Nee, met z'n vijven bespreken we het profiel en bespreken we die namen. Maar had dat niet al moeten gebeuren Precies. in de fase... dat er gesprekken werden gevoerd tuurlijk, met tuurlijk. kandidaten? Tuurlijk, ze zijn Want allemaal Dan had hij toch weer... ook al aan de bel kunnen trekken? Ja, maar, maar ook de commissarissen hadden gewoon met zeggen... luister, wij gaan pas iets doen als we met z'n vijf bij elkaar zitten. En we gaan niet uh, met vier man al uh, iets beslissen dat iets wel of niet doorgaat. Ja, Ik vind, je bent een team en dan ga je met elkaar zitten en elkaar afspraken maken. En dan pas kom je naar buiten. Ja, bovendien, uh, het, kruis, het gesprek ja. met Chölderling hm. is maar door twee man gevoerd. Ja. He, terwijl uh, Reumer en uh, Edgar David daar buiten zijn gehouden. En de beslissing is eigenlijk ook door die twee man genomen. Dat vind ik heel erg vreemd. En eigenlijk wat ik het allervreemdst vind... daar zou ik wel eens achter willen komen... Hoe weten wij wat er uit die vergadering is gekomen. Dezelfde dag weet iedereen dat al. Nou, dat hoort sowieso niet natuurlijk. Dus er is, is iemand terugkomt? die... Nou, over het feit dat dit gebeurd is, bedoelt... Uh, uh, dat is vanaf Afgelopen dinsdag. Ja. dinsdag. Nee, daar zaten natuurlijk de twee directeuren bij van AIS. Jeroen Slop ja. en Jan Hangie van der Aad. Die, za die zaten bij... bij uh, wat ik begreep, kwam een kruif... Het viertal kwam binnen... En er zaten dus ook, de, de directie van Ajax had, was daarbij aanwezig. Ja, en ik heb begrepen dat die uh, woensdagavond bij Ajax Lyon ja, in de bestuurskamer toch uh, tekst en uitleg hebben gegeven wat er een dag eerder is gebeurd. Nou, nou, dat waarom is... wist de telegraaf het niet eigenlijk? Ja, of, wist, dat... of wist je het wel en hebben jullie het niet gepubliceerd? Nee, nee, ik wist het niet. Nee. Nou, Weet pak... ik weer wat het, uh... De gesproken, als er Ajax nieuws is pakken jullie grote chocoladeletters uh, uh, uit. En in dit geval was het toch relatief klein. Ja, omdat, omdat we niet precies wisten wat, wat, wat er los was. Dat is eigenlijk pas de volgende dag allemaal gekomen. Ja, ja. Overigens dat... gebruiken jullie ook in de krant heel veel uh, um, fluwele revolutie. Je noemde het net ook weer eventjes. Ja. Maar er dus blijft weinig van die fluwele revolutie over als je nu ziet... Het komt een beetje over dat uh, Joon Cruijff is een estafette begonnen. Die geeft een stokje door en die ziet ineens voor hem... dat de volgende loper ineens een ander, baan, een ander baanvak gaat kiezen. Ja. zo komt het op mij een beetje over. En ik krijg ook het gevoel dat er ook steeds meer mensen binnen de club... Aan het kijken zijn. Wacht even, dit, uh, dit gaat een heel andere kant op dan wij ooit uh, bedoeld hebben. Mark Lammers, denk je dat uh, Kruijf door deze actie. Uh, uh, niet ook een beetje aangeeft dat hij geen vertrouwen heeft in zijn medecommissarissen? Ja, dat weet ik niet want dat weet alleen Kruis zelf <laughs> omdat dat, nee, maar dat, door de dat actie te vers, interpreteer je dat ja uh, ik heb natuurlijk al eerder aangegeven van, luister het is, het is niet deze vijf zijn uh, is niet mijn keuze want ik had er meer sporters in gezet uh, had hij zelf al aangegeven ik heb het ook duidelijk deze week aangegeven bij Paul Witterman. Witteman wat sporters en daar ben ik het wel met hem eens wat sporters kunnen betekenen voor een organisatie en dat geldt uh, niet alleen bij een sportvereniging maar ook in een bedrijf ik denk dat sporters uh, wel net even iets meer uh, doorzettingsvermogen hebben net nog even die die prikkel willen pakken en net nog even ook weten... wat het is om met elkaar een doel te bereiken... kan ik me voorstellen dat hij meer sportminded mensen of sporters... In, in het bestuur wil hebben of in de commissaris. Dat, dat snap ik wel. Um, alleen ik vind wel, als je dan je committeert uiteindelijk toch om dit te doen... dan moet je committeren aan het team. Hm. En dan had je van tevoren gezegd... nee, met dit team doe ik het niet. Ik stap er niet in. Ja, Maar ik denk ook dat hij een de, beetje verrast is. Hè? Kijk wat, Wie bedoel je? Uh, Johan jou Cruijff. Um, op een gegeven moment wordt er een, uh, wordt er, wordt er een gesprek, wat, wat Ton net al aangaf... met Marjan Olfers en, uh, en, uh, en Steven de Haven Daar wordt op een gegeven moment tegen Ling worden, worden een verzoek gedaan... om uh, de papieren in orde te maken. Ling maakt voor duizenden euro's aan advocaatkosten... om de juiste docu documenten bij elkaar te krijgen. Stuurt ze vervolgens op naar de, naar de bestuursvoorzitter. Vraagt twee keer aan zijn secretaresse... of de bestuursvoorzitter in ieder geval wil bevestigen dat hij het ontvangen heeft. En hoort wekenlang niks... Uiteindelijk gaat Cruijff aan ten haven vragen... waarom heb je niet geantwoord? En die zegt dan letterlijk tegen hem... Ja, nou, dat hoofdstuk heb ik al lang al gesloten. Ja, en dan, dan moet je die niet tegen sporters zeggen. Want dan, dan speel je het gewoon fair. Die zegt, ja, maar wacht even. Nu praten we over fatsoensnormen. Mm -hmm. En dan, dan, dan prikkel je al uh, mensen als Cruijff en Ling... op een heel aparte manier. En die lijn is blijkbaar doorgetrokken. En ik denk dat ook in dat bewuste gesprek dat zo goed zogenaamd verlopen zou zijn... naar Barcelona, dat Cruijff geen antwoord heeft gekregen... op de vragen die, die hij uh, die die ook toen waarschijnlijk gesteld heeft. Maar er is een gesprek geweest van vijf uur. Ja, waarvan nou, de drie uur, geloof ik, over Tjololing. Ja, ja. Hoe is het mogelijk dat ja. je drie uur over Tjololing praat... maar dan geen antwoord krijgt op je vraag? Nou, ik vermoed, want daarom denk ik ook dat hij die, die vier man meegenomen heeft... Dat, dat, dat, dat, dat, dat, er dus, uh, dat mensen als alibi zijn gebruikt... die de, toen niet aanwezig waren. Je kan op een gegeven moment zeggen van ja, maar Dennis Bergkamp heeft dat tegen mij gezegd. Ja, en daar zit je dan. En dan kan je zeggen ja, maar Dennis Bergkamp heeft tegen mij iets heel anders gezegd. Hm. Ja, en dus wat doe je om het om het klippen klaar te, te, te krijgen? Dan neem je ze gewoon mee en zeg je nou, zeg het maar. Ja. Algemeen directeur is natuurlijk wel een cruciale rol binnen de organisatie daar. Ze is echt niet voor niks algemeen directeur, dus die heeft het overal mee te maken. Dus daar moet wel een persoon zijn die, waar iedereen vertrouwen in heeft. Wat is de nou, reden? Wacht even. Kruijf krijgt, <coughs> omdat het algemeen directeur ook een technische functie is bij Ajax, hmm. in deze structuur, heeft Kruijf de doorslaggevende stem. Ja. Dat is afgesproken. He, dus zij moeten met hem, met hem meegaan. Jij zei net, Robert, uh, Kruijf heeft geen vertrouwen in die vier. Ik wil het andersom stellen. Die vier hebben kennelijk geen vertrouwen in uh, Nou, Dat is precies wat hij zelf ook aange aangegeven heeft. In dat gesprek, door jullie houding, krijg ik het gevoel dat jullie mij wantrouwen. Dus is er dan ja. nog een werkbare situatie? Nou, dat lijkt mij uh, wat er nu ook omdat het op straat ligt, lijkt me dat het heel moeilijk gaat worden. Ja. Uh, en, en dus einde verhaal? Einde verhaal wat? Ene helft raad van commissaris of Kruif? Of? Ik denk dat Kruif St nooit einde verhaal is. Dus. Uh, ik denk dat Kraayveld sowieso blijft zitten. Kijk, hij heeft zich komt. Uh, ja, hij kan misschien aan aan. Misschien stelt hij voorwaarden. Hij zegt: ik wil wel blijven zitten, maar dan moet uh, uh, hij, hij uh, of zij uh, eruit. Ik denk dat Kraayveld gewoon doorgaat. Het, uh, met Jonk en Berchem gaat het toch gewoon door. En je zegt net: het wordt een hele moeilijke zaak. Dus ja, wat wordt het Bij elkaar. Wordt er dan, wat, ja, bij elkaar, ja. Maar hoe los je dat op dan? Ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Ik denk dat uh, dat op dit moment de vier andere commissarissen de onderliggende partij zijn. Ja. Uh, wat, wat is er waar van het verhaal dat Kruijf... nog met een andere Ajax-corrivé is aangekomen voor de functie? Ja, kijk, er stonden drie namen op, de, op zijn lijstje. Overmars, Link maar, en, Overmars. En, en, en, en, van Basten. en Van Basten. Kijk, Van Basten was toen niet in vragen... omdat, uh, omdat hij voor een club in de, de running was. Dus dat zou kunnen zijn, dat Van Basten... Wilde. dat was de derde naam op het lijstje. Ja. Maar dat is trouwens ook nog curieus. Hè? Als je ziet hoe, hoe het hele proces is gestart. Dat Kruijf te horen kreeg dat Ling en Overmas bedankt hadden voor de functie. En dat, met toeval waren, dat hij er met toeval achter kwam... dat ze alle twee niet benaderd waren. Dus het, het startschot was al... Uh was al redelijk schimmig. Ja, dat, dat bedoel ik. Kijk, dan, dan gaat het al goed fout. Ze hadden ja. al veel eerder naar Barcelona moeten vliegen, want uh, tegenwoordig Europa is gewoon open, dus je kunt al lang vliegen en doen ze allemaal moeilijk over. Ja, maar, maar dat, hoe... dat, dat, dat ze daar naartoe moeten. Uh, als de ene druk heeft, en dan ga je daar naartoe en dan ga je eerder met elkaar zitten en dan ga je dat bespreken met elkaar. En ik ben jou eens, Tom, als jij bepaalt luisteren, ik ga me kruiven, die is verantwoordelijk voor het technische gedeelte. Nou, laat hem dan ook dit soort dingen gewoon beslissen, want als het dadelijk dan fout gaat, dan is het in ieder geval zijn schuld. Nu is het altijd dadelijk wie met zijn schuld Hè? Laat hem die verantwoordelijkheid ook nemen. Die wil hij nemen, heeft hij gegeven. Dus laat hem ook. En, en, en, en, en, en kijk wat eruit komt. Nou, dat was ook heel vreemd, hè? want hoorde ik van uh, Ling. Hij had toen een gesprek met, met uh, Olfers en Ten Haven. En een van de eerste vragen die aan hem gesteld werd, was... En dat, ik heb het ook gecheckt bij Overmas. Overmas heeft dezelfde vraag op zijn bord gekregen. Van Zou je uh, bereid zijn om een andere functie in de club uh, te willen bekleden? Ja, toen heeft Ling gezegd, ja, wacht even, ik zit hier... Ik, zit, ik heb hier niet om gevraagd. Jullie hebben mij gevraagd om te praten over de, de uh, functie van directeur. Nou, Overmars schijnt wat, wat diplomatieker zich opgesteld te hebben, maar het is natuurlijk redelijk vreemd dat die vraag wordt gesteld en dat bev bevestigt ja, dat versterkt het gevoel dat deze raad van commissarissen inderdaad van een bestuurslaag af willen. Dat is dan de ledenraad binnen Ajax om zelf leiding te gaan geven aan die club. Hm. Nou, ik heb al heel vaak gezien in de voetballerij. mensen van buiten. op het moment dat ze in de top op een bepaald podium komen. zie je hele capabele, hele integre mensen. hele goede mensen. zie je veranderen. Ja. En ik, ja, ik, ik, ik ben benieuwd in hoeverre. De, de, dat, dat dat een effect heeft gesorteerd. Dat mensen, ja. Door, door, door dat podium waar ze op zijn komen te staan. ja, ja iets, anders zijn, zich, iets anders zijn gaan gedragen. Maar mag, ik, mag ik nog even wat zeggen? Mag ik nog even ja, welke zeggen? Welke welke mee, Constant dwars zit in dit geheel. En daar gaan we een beetje makkelijk overheen. overheen dat Jeroen Slob en Henry van der Aert. de twee directeuren. gelekt hebben. Want anders kan ik het niet Dat is een niet veronderstelling, hè? dat is een veronderstelling, uh, maar dan, dan heeft iemand anders van de Raad <coughs> van Commissarissen gelekt. Maar die veronderstelling die uh, Jaap doet, lijkt me erg plausibel, moet ik nou, zeggen. Nou, er werd, werd gewoon gezegd, dus in de bestuurskamer uh, werd dat uitgebreid besproken. wat ik zeg, hoe kan dit? Toen kijk, hoor, oh, ja, nou ja, wat denk je? In de bestuurskamer, daar, uh, daar kwam het hele verhaal op, uh, op tafel te liggen, na afloop van Ajax Lyon. Nog even terug uh, naar de basis, waar het eigenlijk allemaal om begonnen is. Ik bedoel, je, je hebt vanmorgen ook zelf, Jaap, een, uh, een column in de uh, Telegraaf... hier uitgebreid over geschreven. Je wil uh, naar verluid nog wel eens wat D's en T's voor zover nodig... in de column van Johan Cruijff uh, verbeteren, mm. mocht dat nodig zijn. Jij kan dus geen ander uitleggen, waarom moet het Ling worden? Uh, ja, Eerst plaats um, waren er twee kandidaten... Want het waren drie. De vraag is, waarom moet het link worden? Nou, omdat, de keuze, omdat dat de keuze van Kruijf is. Simpelweg. Dus de keuze van Kruijf is gewoon heilig. Als hij zegt, het moet link worden, moet het link worden. Dat ja, is eigenlijk... het is, ook omdat hij gezegd heeft, dat hij er verantwoordelijk, verantwoordelijk voor iets. Hij wordt erop afgerekend. En ik heb ook begrepen van, van, van anderen die, die daarbij betrokken zijn geweest... dat Kruijf overduidelijk tegen Den Haven en, en, en, en zijn makkers heeft gezegd... luister, reken mij erop af... Doe het één jaar, doe een proefjaar van een jaar, kijk het aan... maar reken mij erop af. Dit is mijn verantwoordelijkheid. Ik geloof daar heilig in. Want hij ja. heeft een bepaalde visie... Op wat, over wat voor type uh, uh, directeur er nu bij Ajax nodig is. Kijk, hij heeft natuurlijk met, met Van Basten de fout gemaakt... door markt te laten beginnen met een soort opdracht... waarbij hij eigenlijk maatjes van vroeger moest... moest houd uh, bij ja, ja, Houd bij link. Je ja, moest het afrekenen. Nou, hetzelfde probleem, stel dat je voor Overmas had gekozen. En je moet de, de stofkam door Ajax halen. Is dat de eerste opdracht van Overmas? Dan loopt hij misschien het risico dat hij bijvoorbeeld een Danny Blind een maatregel dat Danny Blind uh, moet nemen. Dus je moet iemand hebben die onafhankelijk, AX binnenstap... sterke persoonlijkheid is en ook een beetje streetwise is. Nou, en volgens mij dat, is, dat, is en, dat je. En, daar voor, dan in. en, en aan die uh, factoren daar voldoet Ling aan. Ja, goed. En Heeft alle het, andere vier de commissarissen sar zijn er alle, alle vier op tegen. Nee, want ja, er is dat ja, met, ja, dus die, is vier, met ja. twee een gesprek gevoerd natuurlijk. Ja, maar ze vier. Die andere, dat is het curieus. Paul Reumer en David waren negen, zijn hebben tegengestemd, terwijl ze nooit met hem gesproken hebben. En de criteria die we net zien, de criteria waren dus zijn stijl en zijn uitstraling. Nou, dat zijn de meest subjectieve ja. en onbelangrijke criteria die er zijn natuurlijk. Zeker voor sporten. Kunnen wij nu de conclusie trekken dat hier een, eh, dat de Raad van Commissaris bij eigenlijk in een impasse is eh, geraakt? Kijk ik nu naar Mark Lammers? Of, ja, maar die kan ook snel bereid. Als, ze gewoon als, ho, uh, als mannen bij elkaar gaan zitten en zeggen luister, of uh, we gaan het zo doen of we stoppen er meteen mee. Ja, ze moeten gewoon bij elkaar gaan zitten. En weer niet met mensen van buiten even erin of in zo'n kamer. Met z'n vijven bij elkaar. En, uh, en met elkaar een, een, een plan maken van... luister, waar willen we naartoe? En wie heeft welke verantwoordelijkheid? En dan luisteren we naar. Dus het is ja. veel meer structuur. Het plan die hadden we er waarschijnlijk in... al moeten zijn of niet? Ja, ja. ja natuurlijk. Natuurlijk is het natuurlijk een godspe. Dat je op een gegeven moment een proces... waardoor Johan Kruif met veel tamtam uh, -tam in gang is gezet. Dat langzaam en zeker dat mensen van buiten de club... Uh, zou met stokje overnemen en gewoon een andere kant op willen gaan lopen. Ja, maar ik denk dat Mark iets te makkelijker bij elkaar zitten... en het oplossen. Dat zegt hij eigenlijk. Dat is goed. Maar ik denk dat de vertrouwensrelatie al zo erg geschaad is... dat het nooit meer goed komt. Maar Ton, ze hebben volgens mij pas één keer bij elkaar gezeten in Barcelona. Één keer. Eén keer kun jij niet een plan maken. Ja, maar Ze hebben wel meer met elkaar gepraat. Ja, ze zijn, ze zijn wat vaker bij elkaar geweest. Maar... Nee, die, die, dat Barcelona-gesprek, dat was een... Uh... Een groep waarbij de benoemingscommissie... en uh, enkele leden van de Raad van Commissarissen bij elkaar waren. De Raad van Commissarissen heeft drie keer bij elkaar gezegd. Met de drie vraag, is, de oh, vraag ja. is natuurlijk of de, recht, de rest van de Raad van Commissarissen... maar goed, in die discussie, we hebben nog 40 seconden, komen we niet aan toe... of de Raad van Commissarissen nu achteraf, na hun aanstelling... accepteren dat de rollen zo worden verdeeld... als ze eventueel worden verdeeld, zoals hier aan tafel besproken. Nou wordt het nooit gedaan. De vertrouwensrelatie, wat ik al zeg, is zo geschaard. Hier komt geen oplossing voor deze Raad van Commissarissen. Als de haven nou een goede... Uh, voorzitter is, zegt hij: We moeten dit uit elkaar gooien. Nou, alleen ja, al, nee, Jaap, alleen ja, ja of nee? Is het de oplossing link alsnog aanstellen, Mark? Ja. Ja? Ja. Ton? Ja. Nou, uh, wij weten het wel hier met z'n vieren. <laughs> Stel ons maar aan, dan uh, de besluiten zijn hier zo genomen. Graag tot zo na het NNWCNA van 1.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 Vanavond in debat op 2. Geld lenen aan het noodlijdende Griekenland. Velen vrezen dat dat weggegooid geld is terwijl we zelf flink moeten bezuinigen. Moeten we de Grieken financiële hulp bieden of eerst onze eigen zaken op orde brengen? Daarover praten we vanavond in debat op 2. Iets voor half 9 bij de KRO en de NCRV op Nederland 2. Er is een bank die investeert in mensen en bedrijven die de wereld beter achterlaten dan ze hem aantroffen. Een bank die bijvoorbeeld investeert in kunst en cultuur. In biologische landbouw.